1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Mohammed El Baradei waarschijnlijk toch geen interim premier Egypte. Meer dan 900 Afghaanse militairen gesneuveld in juni... en radicale islamitische geestelijke Groot-Brittannië uitgezet. Het weer, de zon schijnt vanop, op wat sluierwolken naad. Blijft droog, land in maart wordt het 25 tot 27 graden. Bij zee is het wat koeler. Er staat een zwakke, tot matige noordoostenwind. Komende dagen weinig verandering. Vanaf woensdag is er meer bewolking en zakken de maximale ongeveer 20 graden. Het blijft wel droog. Vlak voordat Mohammed al-Baradij geïnstalleerd zou worden als interim premier van Egypte... werd gisteravond bekend dat het toch niet doorging. De Noor-partij, een salafistische zwaar religieuze partij... zou de steun aan het voormalig hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap hebben teruggetrokken. Zegt consument Sanne van der Hoorn. Die zien natuurlijk, net zoals de moslimbroederschap... niets in uh, die uh, liberale kandidaat voor het uh, interim premierschap. En... Dat dat dan een, een struikenblok is, dat heeft er denk ik mee te maken... dat uh, men er veel aangelegen is om die uh, extreem religieuze partij erbij te houden. Zij zaten erbij toen Morsi aan de kant geschoven werd. Dat gaf een hele duidelijke symbolische lading... dat niet alle religieuze moslims uh, daartegen waren. Ja, en ze willen ze dus erbij houden en dus wordt er nog steeds gepraat. Ofwel Baradij helemaal niet meer op de lijst van interim kandidaten voorkomt... is onduidelijk. De kandidaten waarover wordt gepraat zijn zo goed als onbekend. Dat zijn in Nederland geen bekende namen. Het is uh, bijvoorbeeld een uh, oud-president van de Egyptische Centrale Bank. Uh, wel namen die misschien in het westen bij regeringsleiders gekend worden. En dat, dat is een andere afweging waar uh, de huidige machthebbers in Egypte rekening mee hebben te houden. Niet alleen wat die Salafistische partij ervan vindt, maar ook wat de, uh, de rest van de wereld ervan vindt. Want de rest van de wereld die moet leningen uit gaan schrijven om de in het slop geraakte e Egyptische economie vlot te trekken. De moslimbroederschap van de afgezette president Morsi... heeft voor vandaag opgeroepen tot nieuwe demonstraties. De beweging wil net zo lang doorgaan tot Morsi weer president is. Volgens nog is het rustig op het Taghia-plein, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Nog rustig op het Taghia-plein. deze zondagochtend, het begin van de werkweek. Dat wel. Opmerkelijk nu, want iedereen maakt zich toch een beetje zorgen over vandaag. Want er is een grote massademonstratie gepland vanavond hier op het plein. De vraag is weer opnieuw. Komen de moslimbroeders ook deze kant op? Leidt dat tot een confrontatie? Opmerkelijk nu is dat er meer ambulances nu al klaarstaan. Maar ondertussen maken de mensen zich niet heel erg veel zorgen. Wordt er gewoon nog tegedronken. Zo, even bij de krantenstand uh, naar de kranten kijken. Egyptian Gazette, Egyptian ja. Egyptian Gazette, nieuw. En hier ook wel uh, opmerkelijk, de Daily News, Egyptische krant, uh, inderdaad van vandaag, zondag 7 juli. Interim president appoints National Salvation Front leading figure El Baradei as new prime minister. Die maken dus ook de fout, die hebben ook gedacht dat hij de nieuwe uh, interim premier zou worden. Wat dus niet het geval is. Hier een meneer strak in het pak. Mijn naam is Sharif. Witte blouse aan. Ik ben een accountant. Gisteren uh, dachten we allemaal dat El Baradei uh, aangesteld was als interim uh, premier. En nu blijkt dat toch niet zo te zijn. Wat is er aan de hand? De party is the one. Major uh, play a major role in the scene. They zeggen no, we are not uh, say, uh, yes voor Baradij. Dat because hij represented de West opinion. Hij zegt het feit dat uh, Baradai Baradij uh, niet is aangesteld, heeft te maken met de Noor-partij, Een salafistische moslimpartij. Die willen uh, een seculiere man als Baradij niet. En ook deze nieuwe president Mansour, Die heeft toch een meerderheid nodig. En Aangezien de Salafisten uh, Baradij niet steunen. Is het dus uh, niet gelukt om hem aan te stellen als uh, nieuwe interim premier? Sisi. Sisi. Sisi. Ah. Mr. Sisi. Very, very good. En als je dan rondkijkt, deze man bijvoorbeeld verkoopt postertjes van de legerleider. die uh, Morsi heeft afgezet. Sisi. En uh, andere postertjes van bijvoorbeeld al die zie je hier niet. Dus ook hier op het plein is die al helemaal niet zo populair. In de eerste maand waarin Afghanistan zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid, zijn er meer dan 900 Afghaanse militairen gesneuveld. Blijkt uit een telling van persbureau AP. Volgens dezelfde telling sneuvelden er in de eerste vijf maanden van het jaar gemiddeld 160 Afghaanse militairen en politieagenten per maand. Op 18 juni namen de Afghanen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in het land over van de internationale troepenmacht ISAF. Alleen al in de afgelopen 24 uur sneuvelden bij aanslagen... en in gevechten met de Taliban 14 Afghaanse militairen. Premier Rutte is met zijn Vlaamse collega Peters op weg naar de VS. Ze bezoeken op de eerste gezamenlijke handelsmissie van Nederland... en Vlaanderen, de staat Texas. Ook 90 Nederlandse en Vlaamse bedrijven zijn mee. Er zijn veel overeenkomsten tussen de zware industrie rond Houston... en die rond Rotterdam en Antwerpen. De handel tussen Texas en de Nederlands-Vlaamse Delta... Levert jaarlijks 15 miljard dollar op. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Twee Chinese tieners zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk op de luchthaven van San Francisco. Ze werden uit het vliegtuig geslingerd tijdens de landing gisteravond. De Boeing 777 brak af en vloog in brand. Een ooggetuig. In het toestel van de Asiana Airlines zaten ruim 300 mensen. Meer dan de helft van de passagiers moet naar het ziekenhuis, de brandweer. Of de 307 dieren aan boord hadden uh, we had 181 totale die worden transportgegeven naar lokale hospitals. Of die 181 waren 49 serieus en in waren de initiale uh, victieën transportgegeven van de scene. En op dit moment hebben we do twee D.O.A. Uh, passagiers op de aardappel. Het lijkt erop dat het vliegtuig te snel daalde en daardoor de grond voor de landingsbaan heeft geraakt maar het is nog gissen naar de oorzaak zegt de FBI At this time we continue to work with the NTSB on determining the exact cause of the incident there is currently and continues to be no indication that terrorism or any criminal acts contributed to the incident Een terroristische aanslag lijkt dus uitgesloten.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 Abu Qatada werd als een van de belangrijkste Al-Qaeda leiders in Europa beschouwd. Het dodental van het ongeluk met een olietrein in het zatje Lac megantique in Canada zal oplopen, denkt de politie. Officieel is er één dode, Daarna zijn er volgens Canadese media tientallen mensen vermist. De minister-president van Canada leeft mee met de slachtoffers. What has happened is shocking and truly devastating. My thoughts and prayers, and those of all Canadians are with the people of Lac Megantic as they deal with this disaster in their community. Gisteren ontplofte vijf wagons van een goederentrein met ruwe olie. Door de klap en de enorme vuurbal die ontstond werden zeker veertig gebouwen verwoest of beschadigd, waaronder winkels, de bibliotheek en een populair muziekcafé waar veel mensen waren. Deze inwoner van Lac Megantic is alles kwijt. My place is destroyed. So I'm homeless. I have no family here, no friends. My dog is dead and it was my birthday.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 waarmee de Stones hun vijftigste verjaardag als rockgroep vieren. In Delft heeft een vrouw korte tijd vastgezeten... in een ondergrondse vuilcontainer. Ze was erin gevallen toen ze spullen wilde pakken... die haar vriend bij een ruzie in de container had gegooid. Toen het stel de ruzie had bijgelegd... hield de man de vrouw bij haar benen vast... terwijl ze door het luik van de container naar beneden hing. Ze glipte uit zijn handen toen hij kramp in zijn armen kreeg. De vrouw van 46 kon niet meer uit de container komen. De brandweer haalde haar na een half uur weer uit. Voor het eerst is een vliegtuig dat alleen wordt aangedreven door zonne-energie en ook s'nachts kan vliegen het hele Amerikaanse continent overgestoken. De Solar Impulse landde gisteravond laat in New York na een reis van vijf etappes die in mei begon. De Solar Impulse heeft een spanbijte van ruim 60 meter en meer dan 11.000 zonnecellen op zijn vleugels, maar weegt niet meer dan een auto. Een kwart van het gewicht bestaat uit de accu's, waardoor het vliegtuig ook s'nachts kan vliegen. De impuls vliegt op een hoogte van circa 2,5 kilometer. En heeft een topsnelheid van 72 kilometer per uur. Sport. De renners zijn al enige tijd bezig aan de negende etappe van de Tour de France in de Pyreneeën, Gio -Lippens. ja, het is een bergetappe. Hè? Hebben we de afdaling van de de al gehad? Ja, de Coldermontee hebben we inderdaad gehad. Maar het is uh, absoluut koers in deze etappe. Want vanaf het begin af aan wordt er verschrikkelijk hard gereden. Het is echt één groot slagveld. Uh, we hebben gezien dat Andy Schlek op achterstand is geraakt. We hebben gezien dat de nummer twee in het algemeen klassement, Richie Port op achterstand rijdt. Die rijdt op dit moment op twee minuten en vijf seconden. ...van een kopgroep van 12 man... ...met daarbij de dragen onder andere van de bolletjestrui, ...met daarbij de meesterknecht van uh, Alberto Contador... ...Roman Kreuziger, Igor Anton... ...de kopman uh, van de uh, Euskal de ploeg, die zit daarbij. Daarachter rijden drie man op 48 seconden... ...Christopher Froome is een gele trui... Dan Alejandro Valverde en Ruben Plaza. Die twee, die Plaza en Valverde, hadden een plannetje bedacht om Froome te lossen. Want Froome is geïsoleerd. Hij heeft geen enkele knecht meer bij zich in de buurt. En achter die groep, op één minuut en twee seconden van de leiders... dus zeg maar een seconde of twintig achter Froome... daar rijdt een groep met Bouke, Mollema met Laurens ten Dam, met Alberto Contador, Joaquin Rodriguez, Cadell, Evans... noem het allemaal maar op. En die moeten rijden, rijden, rijden, want ze rijden nu op een vlakstuk... in de richting van de derde beklimming van vandaag, de Col de Pere Sourde. En ze krijgen dat gat maar niet dicht. Nee, het is oorlog vandaag en het peloton. Ja, maar de verschillen zijn nog niet heel groot. Verwacht je straks nog meer vuurwerk? Ja, ja, meer vuurwerk dan dit bestaat absoluut niet. Kan absoluut niet. Ik heb zelden zo'n bergetappe gezien waar al die klasse mensen mannen elkaar helemaal kapot proberen te rijden. En wat ik al zei, Christopher Froome, de leider, de man in de gele trui... die daar gewoon dus geïsoleerd zit, heeft gewoon geen enkele helper meer bij zich. Het kassement gaat op zijn kop, sowieso Richie Poort voorlopig ertussenuit. En dat betekent dat als het allemaal zo doorgaat... dat we vanavond gewoon Bauke Mollema en Laurens ten Dam... dat die mogelijk weer een plekje kunnen opschuiven. Maar er kan nog zoveel gebeuren in de komende drie bergen die we nog gaan krijgen... dat een voorspelling geven op dit moment, dat zou heel erg kwalijk zijn. Gio er is verkeersinformatie bij de ANWB Kees Kwaks. File op 10 Ring van Amsterdam. Tussen de afrit Rijen en Knopen Nieuwe Meerderwerkzaamheden, 2 kilometer. Een drukte op de N57 richting Ouddorp vanuit Middelburg. Bij Burghaamsteden staat 3 kilometer. Op het spoor vertraging voor treinreizigers. Tussen Zevena en Doetringum rijden geen treinen vanwege een sein- en overwegstoring. En de vertraging is ruim een uur. Dank je, Kees. Nog een keer de hoofdpunten. Mohammed al Baradei zou benoemd worden tot interim-premier van Egypte... maar door bezwaren van de op na grootste islamitische partij... ging het gisteravond niet door. In de eerste maand waarin Afghanistan zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid... zijn er meer dan 900 Afghaanse militairen gesneuveld. Een radicale islamitische geestelijke Abu Qatada... is vannacht Groot-Brittannië uitgezet en naar Jordanië gevlogen. Dit is Radio 1... Max. Welkom bij deze de persconferentie. En hij loopt hier over de terras. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Marie-Carmen Oudendijk. Welkom bij het tweede deel van de perstribune van Max. En mijn gast dit uur is olympisch zwemkampioen Pieter van den Hogeband. We praten met hem over de jeugd, olympische spelen in Utrecht... maar uiteraard natuurlijk ook nog over zijn carrière. Heeft u vragen aan hem, stel ze via deperstribune.nl of via Twitter... en zet dan in uw tweet hashtag perstribune. Verder is vliegende kiep Jules van der Wart nog op pad. Hij praat zo verder met Michael Bogert... En ook straks de eerste aflevering van onze nieuwe zomerserie Tune Toppers. Elke week een gesprek met een componist van een bekende tune van radio of tv. En deze week met de man van de tune, waar dit de eindklanken van zijn. Ja, moeten we daarvan zeggen, Pieter. Onmiskenbaar zou ik zeggen. Ja, ja. Ik, ik, ik ken de beste man, denk ik wel. Jawel, hè? Dat is van Studio Sport. Ik zeg het dan toch nog maar even. En de beste man is Pieter? Tony Heik. Ja, hoor. En welkom terug bij uh, Max, dus op Radio 1 te gast. Tot twee uur, de perstribune. Max. Ja, te gast, dus dit tweede uur op de perstribune. Voormalig zwemmer en uh, meervoudig Olympisch kampioen Pieter van den Hogeband. Pieter, nu dus toernooidirecteur van de Europees Jeugd-Olympische Spelen. Yes. Nou, zeg het maar, <laughs> wat is dat precies? Nou ja, dit is een, um, van 14 tot 19 juli. Um, Brandt het Olympisch vuur in Utrecht. Um, dit zijn de, de Europese Jeugd-Olympische Spelen. Kinderen leeftijd van um, nou, 13 tot 17. 2.300 atleten, 49 landen, 9 takken van sport. Uh, ik heb er 20 jaar geleden aan zelf aan, uh, aan mogen meedoen. 1993. Ja, time flies when je hebben. En ik ben ontzettend trots dat ik nu als toernooidirecteur... Um, een steen mag bijdragen aan dit uh, hele sympathieke evenement. En dat houdt op dit moment voor jou in de media langs gaan? Um, ja, nou het is, uh, uh, ja, ik, het is mijn taak wel om, om het goede werk wat ik met mijn team al uh, waar ik al een hele, hele tijd mee bezig ben, om dat nu uh, aan, het, uh, aan het voetlicht te brengen. En uh, ja, 14 juli is de grote openingsceremonie. En ik zou het uh, mensen uh, willen duidelijk maken dat um, dit is heel erg leuk heel erg gaaf. Wees daarbij, komen kom onze sporters aanmoedigen. En uh, dit is echt zo'n evenement waar je denkt van oh, had ik, had ik dit geweten, dan was ik er naartoe gegaan. En daarvoor zit ik hier om mensen te waarschuwen. Ja, ja. Dat ze dat zich ze, ze realiseren van. god dit, uh, dit is iets unieks in Nederland. En uh, ik wil daar graag uh, bij zijn. Want ook zoiets van de, de kaartjes. bijvoorbeeld Mensen denken snel het zal wel duur zijn. Maar dat is gewoon uh, vijf. Tot, uh, misschien de duurste kaartje van tien euro. Dus. Ja dat is prima natuurlijk. Maar, ik denk maar denk is het, kan doen. ik het een beetje zo voorstellen. Als bij uh, de grote Olympische Spelen. Mm -hmm. Je kan een dag naar Utrecht gaan en zeggen. Ik ga naar zwemmen. Naar atletiek ja. En ja. Uh, een mooi schemaatje voor jezelf in elkaar ja. flansen. Ja. Ja. ja, dat is uh, absoluut waar. Je kan uh, negen takken van sport uh, bekijken. Uh, het is een heel mooi dagje uit voor het, uh, voor het hele gezin. En, uh, en ik probeer wel de, de Olympische tradities daarin terug te brengen. Dus ik heb een mooie fakkeltocht uh, van tevoren. Hele mooie openingsceremonie. En uh, uh, ja, Olympisch dorp. Alle tradities probeer ik dan in, in, in een iets kleinere vorm uh, terug te brengen. En die, en die, en die openingsceremonie. Want ja. ik denk natuurlijk aan het prachtige spektakel bij uh, de Rood. Te spelen noem ik nu maar ja, even. Ja. Um, kun je dat een beetje? Uh, ja, nee, we, we hebben evenaardig. een mooi. Ja, nou, dat, dat wordt natuurlijk uh, een het, het, het, fantastisch uh, spektakel, Maar we hebben ook echt een heel mooie uh, officiële openingsceremonie. En uh, onze koning, Willem-Alexander, ja. is daar bijvoorbeeld bij aanwezig. Maar ook Jacques Rogge, de bedenker van het uh, hele concept. We hebben hele goede uh, artiesten, goede sportmensen. Esther Vergeer, uh, Leon van Moorsel zijn aanwezig. Ja. Ik, uh, ik heb hier nog wat optreden. Gersport Doel, uh, mijn grote vriend uh, Dennis van der Gees kon nog op plaatjes draaien. Ben Saunders, uh, Bombay Shopping. Dat vind ik een heel mooi, uh, mooi beentje. En um, ja, dat is... Ja, uh, ja dat is goed. <laughs> Altijd goed om te weten. Ja, ja, maar dat, zijn, dat is echt een heel, heel mooi spektakel. En, um, en daarna gaan we los gaan we even van een hele mooie sport genieten. En ik met name, dat vind ik heel erg leuk. Maar dat ik ook al in het voortraject het Europese Jeugd Euro Spelen heb kunnen gebruiken... om kinderen in beweging te brengen. Dat, vind, dat geeft mij heel, heel veel voldoening. Ik heb um, samen met um, Floris-Jan Bovenlander en, uh, en Ruben Haukes hebben we um, in het voortraject sportdagen georganiseerd. De oud, de judo oud en de judoka. Tien um, uh, dagen tijd 12.000 kinderen aan de sporten gekregen. Daarvoor hebben we ook nog met de, de Achmea High Five Challenge... Hebben we de negen takken van sport hebben we zogenaamde straatvariant, de Urban Tour, hebben we ook uh, uh, nog 6.000 kinderen weten te bereiken. En dat geeft zoveel voldoening. En ik hoop na die Europese Spelen die lijn uh, voor te zetten. En dan gaan we goed nadenken hoe we dat uh, uh, goed kunnen, kunnen doen. Ja, want jij wil dus, wat zeg je nu ook, jij wil gewoon uh, kinderen in de breedste zin ja. van het woord ja. aan het sporten krijgen. Ja. Ja. Um, die toernooien waar je het net over had, waar onder andere uh, Floris Jan Bovenlander ja. en Ruben Haukers, Sportdagen waren. Uh, sportdagen ja. die daar aan meewerken. Ja. Hoe heb je dat nu echt voor het eerst van de grond gekregen? Of bouw je dan ook al op iets... Uh, nou ja, ik, dit, dit had, dat was wel uh, mijn visie. In ieder geval, ik, dat, dat, daar kreeg je, dat kon je me bij wijze van spreken uh, midden in de nacht voor wakker maken. En ja. ik merkte dat, uh, Floor, aan bovenland, Ruben Haukens, die hebben dat ook. We hebben een hele generatie oudsporters die het heel leuk vinden om hun kennis en kunde over te dragen. En dan ben ik, moet je gewoon slim gaan kijken hoe kan je dat verbinden. Dan nou, heb ik een goede partner gevonden in de, uh, in de vorm van Armea, die dus ook dat uh, enorm ondersteunde, mensen in beweging brengen ja. en met name ook die kinderen. Die heb ik aan elkaar gekoppeld ja. en daardoor en dat, en dan ontstaat er zoveel. Veel plezier. Ik heb ook bijvoorbeeld op, op uh, scholen um, uh. lesmateriaal uitgedeeld en dan vraag ik ook kinderen: wie, wie sport er hier? Ja. En wie wil er sporten? Iedereen, al die kinderen willen heel graag sporten. Maar het is gewoon heel moeilijk. En om, om, om ze bij verenigingen uh, um, aan te melden. Of, of te laten sporten. Dus wij proberen ook die drempel te verlagen. We hebben bijvoorbeeld ook. Uh, de, die Europese Jeugd Olympische Spelen uh, gekoppeld aan het Joost Sportfonds. Dat we daar ook geld voor ophalen. Zodat we dus uh, kinderen. Die heel graag willen sporten. Die dus ook, ook door die daar of, of door die Europese Jeugd Olympische Spelen. Uh, uh, het, het licht zien. Of in ieder geval mm -hmm. denken. Dat is iets voor mij. En dat ze dan bij hun ouders aankloppen. En als dan geld een groot probleem is, kunnen we daar weer een, een oplossing voor aandragen via het Jeugd Sportfonds. Ik neem aan dat de, de, de sportbonden hier ook aan meedoen. En eventueel natuurlijk ook al het bedrijfsleven ja, hier aan is toegevoegd. Die proberen we ook weer te verbinden. De negen sportbonden in de negen takken van sport organiseren het hele, ja. hele feest. En, uh, en het bedrijfsleven ja, die, die staan ook te trappelen om, om daar een bijdrage aan te leveren. Ja. We praten daar zo even over door, uh, Pieter. Maar ik zei het uh, net, de luisteraar ook al. Uh, meervoudig olympisch kampioen. Twee gouden medailles hè, op het koningsnummer. De 100 meter vrije slag. In 2000 Sydney, 2004 Athene. En uh, goud ook nog op de 200 meter Sydney. Meerdere nationale Europese titels. Drie keer sportman van het jaar. Ik uh, hou er gewoon mee op. Hè. Ik bedoel, dit is wel genoeg, zeg maar. Um, Even terug in jouw tijd, wat was voor jou het moment dat jij besefte: van uh, ja, dit, uh, dit zit in mijn mars, dit gaat mijn. Doe je de Olympisch goud? Ja, dat je echt denkt: van ik kan, kan me met de top meten. Uh, het, het, de droom is ontstaan, ik hoorde net in die lieden: van dit is een mooi stel. Dat was 1988 met het ja. voetbal. En helaas weten mensen dankzij een commercial dat ik niet zo goed kon voetballen. Mm -hmm. uh, maar ik kon wel in die tijd al heel goed zwemmen. En toen, is het, toen heb ik, het, eh, ik al een eerste titel. Heb ik gekeken naar de Olympische Spelen van Seoul. En, um, en toen uh, ben ik gaan bou bouwen aan mijn carrière. Ben ik steeds harder gaan zwemmen. 93, die Europese Jeugd Olympische Spelen. Eerste internationaal toernooi. Yeah. En uiteindelijk heb ik het zo georganiseerd. Eerst eerste Spelen van Atlanta, waar ik uh, vierde werd. Yeah. Maar in 1999, jaar voor de Spelen. Dat was mijn uh, point of no return. En toen moest ik tegen de tsaar van de sprint, Alexander Popov... mijn kunsten vertonen tijdens de EK in Istanbul. EK 99 in Istanbul. Laten ja. we er nog even naar terug gaan. Dit gaat een gigantische sensatie worden. Met nog 10 meter te gaan gaat Pieter van de Hogeband... voor een historisch feit zorgen. Hij wordt nu Europees kampioen. En hij doet dat in een tijd van 48,47. En hij is de eerste man in deze, in dit decennium... die. Popov verslaat en dit is de sensatie van het Europees kampioenschap. Zijn vader, zijn moeder, zijn broertje en zijn zusje en de hele Nederlandse kolonie allemaal in het oranje gestoken. Ze zijn helemaal gek, want Pieter van de Hoge Band is Europees kampioen geworden en heeft Alexander Popov, de zaar van de sprint, geslagen ja fantastisch hè? leuk om terug te horen slag even uh, staat zelf ja weet je ja, wat leuk is dit is Jos Verkuijeren. en Jos Verkuijeren, ik weet niet of hij er bewust van is... heeft mij in mijn uh, jonge jaar enorm geholpen omdat ik de beste was van mijn generatie en ik uh, Nederlands kampioen was ben ik op recordjacht gegaan en Jos hield ieder jaar bij wat de beste zwemmers van Nederland hadden gepresteerd. En dat had hij in een boekje gebundeld. Dat heette de, de beste jaargangprestaties. En mijn grote tegenstander was Hans Kroes, mijn denkbeeldige vriendje. Mm -hmm. Die had het Nederlands record op 100 vrij. En ik wist als ik zijn jeugdrecord zou verbeteren... dan zou ik uh, eventueel ook nog de beste van Nederland uh, aller tijden worden... En, um, en dus die records van Kroes waren heel erg cruciaal in, in, in mijn carrière. En dat heeft Jos van Kuijeren gelukkig heeft door die bundeling van, van in, in een boekje... heeft hij mij enorm geholpen in mijn jeugdjaren. En als ik die man dan nu uit zijn dak hoor gaan... Ja, toch? Zegt, dat vind ik mooi om te horen. Ja, ja, dat is prachtig om voor ons weer te horen. Dat dat op zo'n manier helemaal opgebouwd ah. wordt. Pieter, ja. wij vragen altijd aan onze gasten... wat is voor jou nou het opvallendste nieuws? Of sportnieuws van de afgelopen week? Kan het kranten zijn uit het journaal? Uh, wat was dat voor jou? Nou, um, het opvalt. Ja, natuurlijk, er is heel veel sport gaande. En ik ben druk met die Europese Jeugdolympische Spelen. En ik vind de Tour maar vind ik leuk om, om om te volgen. Maar ik ben ook wel een enorme tennisfan. En ik heb.. Um Bijvoorbeeld uh, die, die, die, uh, die finale, uh, Pat Rafter, uh, Ivan Isevich. Toen was ik een voorbereiding uh, voor de WK. Ja. En, en daar ben ik gewoon uh, echt. Dat moest ik gewoon, uh, gewoon zien. En dat was zo gigantisch. Ja. Dus nou, ook weer. Het is precies 17 jaar geleden dat onze Richard heeft uh, gewonnen. Zo lang geleden. Um, en daarom vind ik dat tennis heel erg mooi. Ja. En daar heb ik er één dingetje uitgepakt. Ja. En dat was um, op een gegeven moment was Andy Murray. Dat was niet echt mijn. Um, mijn, mijn grote favoriet. Uh, uh, uh, en die speelde tegen... Uh, uh, uh, uh, uh, wat was het ook weer? Murray tegen Janovic. En, um, en dan pool. zie je ja, de pol. En dan in de vierde set. Murray staat 4-3 voor. 30-0. Hele snelle rally aan het net. En dan zie je dus van... Um, men zegt dan... Je hebt dan geluk. Of, of uh, wat is dat nou? Maar die jongen heeft nu zo'n traject achter de rug. Het was het allemaal net niet. Hij was niet zo sympathiek, altijd met zijn moeder. heeft bepaalde keuzes gemaakt met Ivan Lendl... Um, hij wist te presteren om uh, een ook zo'n grote held... Roger Federer op de Olympische finale te verslaan. Hij heeft de US Open gewonnen. En um, uh, bepaalde keuzes gemaakt. En dat pakt allemaal goed uit. En, en je kunt dus tot op zekere hoogte in je carrière... Um, uh, zaken uh, in, in de hand nemen en over nadenken. En bepaalde zaken is gewoon het toeval, is het geluk. Maar je kunt het wel een handje helpen. En je ziet gewoon dat hij het nu mee heeft. Hij, heeft, hij, hij kan dat. En, en, en ook die lucky shots, of dat hij net op de juiste plaats staat... Dat, dat, uh, dat dat vind ik heel erg bijzonder. Jij zegt lucky shot. Um, dat is waar het punt wat jij net beschrijft. Dat halen we nog even terug. Okay. In die derde set, de vroege break. In het voordeel van Murray. En dan dit punt. Geweldig gespeeld. Een standing ovation voor Andy Murray. Het wordt 5-3 voor de schot. En dan serveert Jerzy Janovic om in deze halve finale te blijven. Maar met deze geweldige return maakt Andy Murray het af. En krijgt hij het applaus van zijn vriendinnetje. Hij heeft er hard voor moeten vechten. Maar hij staat weer in de finale. Andy Murray. Ja, Peter, en hij staat dus zometeen om drie uur... Ja. dan is het natuurlijk die finale... En dan staat hij toch maar even tegenover Djokovic. Maar jij praat erover alsof jij denkt... nou, er komt wel eens wat gaan gebeuren deze middag. Um, ja, ja, ja. Het is, uh, kijk, dat is ook weer cliché... maar iedere, je, iedere finale staat op zich. En um, ik vond dit gewoon mooi... omdat je weet in de sport... Uh, gaat het gaat om een paar momenten. Je weet van, oeh, point of no return. Deze moet ik, je kan, kan kantelen of hier heb ik hem of kan ik hem, kan ik hem winnen. En, uh, maar heel eerlijk, mijn gevoel zeg maar dat Djokovic gaat winnen. Toch wel. Ja, ja op de een of andere manier uh, denk ik dat eigenlijk ook. Maar aan de andere kant kun je misschien ook nog wel zeggen: uh, Murray voor eigen publiek en het al onbekende ja. praatje, hè? Perry in 1936, ja, ja. laatste ja, hè, Engelse uh, kampioen, ja. zeg maar, ja. Wimbledon. Ja. Um, dat publiek heeft die mee. En ja. dat zijn componenten waar jij natuurlijk ook wel wat vanaf weet. Dat is heerlijk. Als je, de, als je dat weet om uh, um te zetten... In, in, in dat je dat daardoor beter gaat presteren. En ik denk dat hij dat inmiddels kan. Want dat heeft hij ook laten zien in de Olympische finale. Maar Djokovic is wel een taai, hoor. En, uh, ja, ja, het wordt een mooie, mooie, mooie partij. En daar hebben we ook zin in, hè? want natuurlijk met uh, Nadal Federer zijn we natuurlijk getrakteerd ja. op prachtige finales. Het is eigenlijk en... jammer dat het, uh, dat het weer zo lekker is. Ja, daar zat ik ook <lacht> al over. Maar even nog voor, uh, voor, tot slot hierover tennis. Ga jij kijken vanmiddag? Ik ga zeker uh, kijken. Ja. Ja. Ik, uh... Helaas zijn we zulke sportgekken ja, dat we dat kunnen ga, gaan doen. Ik ga dat uh, warme weer ook even <lacht> naast me laten liggen. Als u vragen heeft voor Pieter, stel ze dan zoals gezegd via de of twitter mee met ons en zet uw tweet. Hashtag Perstribune. Straks de eerste aflevering van Tune Toppers, waarin we praten met Tony Eijk over zijn bekendste tv-tunes eerst. Hij vangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen: de vliegende kip. Ja, eerst terug naar onze vliegende kiep, oftewel verslaggever Jules van der Wart. En die staan nog steeds bij Michael Bogert. Ja, terug in het Olympisch Stadion bij Michael Bogert. Eh, die zal meteen weer aan de geslag gaat voor, eh, voor Eurosport. Eh, op weg naar eh, Bangère een, een ritje van 168,5 kilometer. Ritje. Het is ontzettend zwaar, denk ik, vandaag. Het is vandaag een hele, hele zware ritje. Ja. Een eh, aantal kilometers zijn niet heel lang, maar het is een super zware ritje. Super zware rit, de hele dag op en af. Dus ik verwacht toch de aanvallers vandaag. Wie je gisteren weer zag, goed zag, dat waren de jongens van Sky. Het verbaast mij wel dat ze zoveel goede renners hebben. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, Ik denk dat ze daar uh, gewoon daarop selecteren op de een of andere manier. Ze, ze, ze weten de juiste renners eruit te pikken en daarmee te scoren. Het verleden jaar met Wiggins en dit jaar uh, met Froome. Wellicht volgend jaar met Richie Port. En het jaar daarna met die jongen die je gisteren op kop reed, die kennen. Dat is ook geen gewone, denk ik. Dus ik... Uh, ik geloof, uh, ik geloof wel dat, uh, dat ze daar iets, iets heel goed doen. Ja, maar ja, het blijft altijd wat, hè. Ik, ik bedoel, als je kijkt toch naar het niveauverschil... denk ik van, ja, het is heel knap, maar dat heeft met trainingsmethodes te maken. Maar, maar snap jij wat zij doen aan trainingsmethodes? Nou, mijn, mijn beste maat, Steven Jong, die heeft daar een, een tijdje gewerkt. Je buurman nog. Mijn buurman, of uh, zowat nu mijn buurman nog steeds. Maar die, die, die zeggen ook, ze trainen we op een bepaalde manier. Die, die, die revolutionair is ten opzichte van andere ploegen. Alleen, uh, ja, dat, dat ze zoveel beter zijn, dat, uh, dat vind ik wel... Uh... Dat vind ik wel heel knap. Want het is. Uh, kijk, die anderen zullen ook wel hard trainen. Dat geloof ik gerust. Maar ze, ze hebben een bepaalde methode die trainen zijn. Volgens mij is dat ook niet echt geheim. Maar ze, nee, maar dat is ook niet geheim, het is heel maar moeilijk heeft... op te brengen, dat weet ik wel. Dat zegt Steven ook. De training is, uh, is, is haast onmenselijk. Dus dat uh, moet er ook wel de figuur voor zijn. Maar dan kun je op selecteren, denk ik. In de voetbal gebeurt het tegenwoordig heel vaak of in andere sporten. Dat een bijvoorbeeld de trainer uh, wordt overgekocht. Nou, Steven uh, zit zelf bij die heeft bij die ploeg gezeten. Heeft, heeft de kennis ook. Dus dan denk ik bij de nieuwe ploeg Belkin... waarom nemen ze hem niet mee en weten ze wij, hij hoe het werkt? Nou, kijk, of dat het geheim is. kijk, Trainingsmethodes op, uh, op de... kijk, renners, Er zijn gewoon renners die hebben net even iets meer talent... en uh, renners die met minder talent rondfietsen. Dus ja, dat wil niet zeggen dat als je één trainingsmethode op iemand loslaat... dat het dan gelijk uh, uh, garant staat voor succes. Dat denk ik niet. En ik bedoel, bij Belkin doen ze het niet zo slecht volgens mij. Want uh, als ik naar gisteren kijk, denk ik dat ze er redelijk goed voor staan. Nou, er zijn heel veel mensen, ja, het zou weer doping zijn. Je hebt zelf dit jaar uh, bekend, wat, wat gewoon uh, heel erg moeilijk was voor je, denk ik. Uh, maar hoe kijk je dan tegen die ploeg? Denk je dat dan ook? Of zeg je van, nou, het kan ook gewoon zonder? Nou, ik, ik, ik, wil eigenlijk, ik kan eigenlijk mijn één ding zeggen. Ik steek voor, uh, voor geen één sporterman in het vuur. Niet alleen niet voor wielrenners, maar ook niet voor, voor andere sporters. Dus... Ik ga, ga zeker geen mensen beschuldigen, want ik weet het gewoon niet, klaar. En dat is een eerlijk antwoord. Ik heb wel gisteren de tijden, we weten allemaal wat Armstrong heeft gedaan... die reed in 2001... zowat uh, uh, dezelfde tijd als dat gisteren Froome uh, omhoog rijdt. En ja, dus dat... Uh, dat zegt wel iets. Nee, dat zegt niet iets. Ik bedoel, ik wil alleen maar aangeven dat ze ongeveer dezelfde tijd rijden. Dat, uh, maar ik, ik ga zeker geen renners beschuldigen, nee, absoluut niet. Dat brengt niet aan. Nee, dat heb ik hier bij de Tour de Jour ook al uh, horen zeggen. Dat, daar heb ik ook begrip voor. Ik heb wel de laatste tijd heel veel renners gesproken. En er was ook een renner die zei van ja, ik was al een jaar of 28, 30. En toen zat er bij mij een jonkie van 22 op de kamer. En die uh, begon te huilen. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Moest je aanpikken of moest je stoppen? Uh, het lijkt allemaal zo makkelijk, uh, die dopingverhalen nu. Maar volgens mij is het verrekt en moeilijker om eraan te beginnen. Het, uh, het zijn duivelse dilemma's waar je af en toe voor komt te staan. En uh, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja, Niet dat ik lag te huilen in mijn bed... maar ik weet wel dat het een hele lastige periode was om, uh, om die keus te maken. En ja, dat uh, kijk, je kan het nooit goed praten... maar het is, het is niet zo gemakkelijk als sommige mensen wel eens denken... van ja, oké, okay, die jongens nemen wat en die gaan fietsen. Het is, het, er speelt wel duidelijk wat meer. En, uh, is de eerste keer het moeilijkst en daarna wat makkelijker? Het is nooit makkelijk, want je, je, je weet dat het erbij hoort in zijn soort... maar je... je je weet ook dat het niet goed is, dat het niet mag. En dat, uh, dat maakt het helemaal niet makkelijk, nee. Ook niet makkelijker na een tijdje. In de studio zit Pieter van Hogeband, hij luistert mee. Uh, ja, je hebt zelf bij hetzelfde management gezeten. en zit je nog steeds. Spreek je hem nog wel eens? Zou je iets tegen hem willen zeggen? Nou, komt Pieter uh, heel af en toe nog eens tegen op een feestje of zo. Of uh, bij een evenement en... Uh... Ja, ik, ik, ik spreek niet iedere dag met hem. Ik, ik weet dat wij samen de, op de Olympische Spelen in 2004... dat hij uh, zo schofterig hard zwom. Hebben we samen de wegwedstrijd gekeken, het wielrennen. Omdat Ik, uh, ik was op mijn kokusnoot gegaan. Dus toen uh, het kwam hij even bij me zitten. Hebben we op een hele rustige manier gedaan. Nee, ja, die man, uh, hoe hij zijn sport beleefde... Uh, hoe hij dat uitlegde aan mij toen, dat kon ik wel... Uh, zo waarderen zeg maar. Ik het is echt een op- en topsportman. Zeker. We hebben het op de Spelen ook daar toen wel even over gehad. Uh, hoe, hoe we bijvoorbeeld aankeken tegen andere sporters van de Nederlandse equipe. Die, ja, die dingen deden die wij gewoon niet konden begrijpen. En toch op de Olympische Spelen konden zijn. En, ja, ik denk dat we wat dat betreft op één lijn zitten. Ik, uh, ja, Pieter is een uh, groot sportman. Een hele uh, goede columnist. Ik geniet altijd van zijn columns. Ik vind ze altijd heel grappig. En uh, ja, aardig vent. Is het jammer dat hij... Dat hij ook een beetje aardig vindt. Dat zal wel. Maar is het jammer dat hij uh, geen IOC-lid is geworden? Oh ja, daar kan ik niks over zeggen. Dat vind ik lastig. Daar kan, kan ik niet over oordelen. Ik weet niet of hij die capaciteit in zich heeft... en wat, wat daar precies van je verlangt wordt. Dat uh, vind ik lastig. We gaan weer naar de uitzending. Succes zometeen. Ja, dankjewel. Ja, Michael Bogert. En die uh, kent jou. Maar jij kent hem natuurlijk ook. Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, het was uh, wat hij al, al zei. En... en um... Ja, echt wel een, een professional en heel erg een gedreven sportman. En op wat van vlak? Nou ja, um, ik, uh, een sportman die ook gewoon um, heel hard voor zichzelf uh, uh, kon zijn. En, uh, en daar gewoon keiharde keuzes maakte en die, en die consequenties van die keuzes uh, heeft geaccepteerd. Maar heeft dat vroeg Jules natuurlijk net ook aan hem. Het is natuurlijk een moeilijke tijd voor hem. Hè? Hij zit natuurlijk nu in, in, onder andere in de, in de verslaggeving op televisie. Ja. Maar dat dopingverhaal, dat, nou ja, dat, dat achtervolgt ons allemaal. Maar hem natuurlijk het meest. Ja. Ja. Hoe vind je dat hij doet? Hoe hij daar nu mee omgaat? Um, ja. Kijk, um, ik, ik denk dat hij dat op een... Um, ja, op, op, op, een, op zijn manier, op een eerlijke manier um, doet. Kijk, het is heel moeilijk om je... Je daar in zijn schoenen te gaan staan. Kijk, als ik hem had mogen adviseren, dan had ik gezegd. Michael had het al eerder hè, verteld. Ja. En, en, en, maar dat is allemaal achteraf. Um, maar het is, ja, het is wel gewoon. Ik vind het lastig, want ik, ik, ik, ik, ik bewonder hem enorm voor zijn, zijn doorzettingsvermogen. En ook, ook ja, het, nogmaals, die keuzes die hij maakte, helemaal, helemaal voor de sport te gaan. Maar. Ja, ik, uh, ja, ik kan me er ja, weinig bij voorstellen... dat je ja, door te, te, naar de doping uh, te grijpen... En, uh, um, maar dat is, dat is, dan, dat is een andere, andere kwestie. Ja, want dat zegt hij zelf ook. Het lijkt mij ook heel moeilijk, hoor. Maar van, er is natuurlijk een moment dat je het... op wat voor manier dan ook aangereikt krijgt. En uh, onder zo'n grote druk... Ik weet niet hoe het in de zwemsport is... maar ik bedoel, het zal toch ook daar zijn... dat er wellicht ook wel doping gebruikt wordt? Nou, er is uh, in... in uh, we hebben die, die, die Chinese zwemsters kwestie gehad in het begin jaren 90. En daardoor hebben we hele zware controles gekregen. Ik werd onder andere 50 tot 60 keer gecontroleerd per jaar. Als een Nederlander bij Heel verdacht. En, en een uh, Europese zwembond, uh, uh, de wereldzwembond iedere wedstrijd die ik vond... werd ik altijd uh, at random eruit ge gepikt. Je kon al klaar gaan staan. Ja, ja, op een gegeven moment kon ik alleen nog maar plassen... als niemand iemand naast me stond. Ja. En, um, dus daar, uh, daar, hebben we, daar heeft de zwemsport enorm van geleerd. Ook bij de zwemsport... je, je kracht is, is een, een factor. Maar je, je moet ook niet te sterk worden. Het uithoudingsvermogen is een inspanning van 47 seconden. Dus ja, dit is allemaal heel, heel erg lastig. En, en is dat niet zo'n hele grote issue? En dat zag je met name ook... na die laatste Olympische, twee Olympische Spelen. Dat, dat, uh, doordat een, het schone sport is, wilden ook die Amerikanen het zwemmen primetime de heet het, op, op, op tv hebben. En, uh, dus dat is niet zo'n hele grote issue in, in, in, in de zwemsport. Alleen het is wel een feit dat het, de problemen met de, wiel, uh, de wielersport... hebben ook de andere sporten gewoon geïnfecteerd. En dat, dat vind ik wel kwalijk. Dat, dat, uh, dat doet me wel een beetje pijn. En dus doet het je misschien ook wel goed dat eigenlijk deze tour... Zoals men natuurlijk, tussen aanlegstekens moet ik maar zeggen, denk, er is een beetje een opruiming geweest, een schone start. Is, is ook Positief. zo, en, en, en wat ik wel wil benadrukken, dat Michael echt heel hard kon trainen. Hij kon ook heel hard fietsen. Ondanks dan uh, die stomme dingen die hij heeft gedaan, was het wel een man die uh, helemaal voor zijn sport ging. Zo is het. En uh, de Tour, die uh, toch uh, opgeschoonde Tour, ja, die in negende etappe, die is uh, op dit moment uh, bezig. Uh, Gio Lippes, die is voor ons uh, daar. Um, ja Net werd al gezegd, de rijders rijden elkaar kapot. Gio, uh, hoe is het? Hoe staat het ervoor? Ja. Ja, Marie Carmen, goedemiddag. Uh, ze rijden elkaar inderdaad kapot vandaag. Het is vooral uh, de Spanjaarden tegen die Engelsman in die gele trui. Uh, de Spanjaarden, de verenigde Spanjaarden moet je zeggen. Twee ploegen, Movistar en natuurlijk de saxoploeg van Alberto Contador. Maar ook daar zitten natuurlijk veel Spanjaarden in. Ja, en die rijden uh, echt om, uh, om uh, uh, uh, vroem, om die helemaal stuk te rijden hier. Uh, laten we even gewoon het overzicht geven van de koers tot op dit moment. We hebben een kopgroep van vier man. De Klerk, Roland, Bardet en Hesjedal. Die hebben een kleine voorsprong op Thomas de Gent van Vacan Soleil DCM. Die zat bij die kopgroep, maar die heeft moeten lossen. Daarachter rijdt weer een trio. Jan Bakelands reed in het geel op Corsica. Hij rijdt daar samen met Vichot en met Geschke, Simon Geske van de Argos Shimano-ploeg. Dus uh, twee Nederlandse ploegen in elk geval voorin vertegenwoordigd. En dan krijgen we een pelotonnetje van een man of dertig... met Christopher Froome, met Cadell Evans, met Alberto Contador... ook met Bouke Mollema en Laurens Stendam. Die rijden op 1-16 van de vier koplopers. Dat betekent dus dat het allemaal nog dicht bij elkaar zit. Maar wat veel belangrijker is... Richie Port, de nummer twee in het klassement, ja. die rijdt op achterstand. Die rijdt Priem. bijna Om, een minuut de, en zou wel 15 doen. seconden achter uh, dat groepje met... Uh, Vroom, en achter het groepje ook met Mollema en Ten Dam. En dat betekent dat die twee misschien gaan opschuiven. Maar we krijgen nog drie klimmen van de eerste categorie. Dus het is nog erg uh, vroeg om de vlag uit te steken. Nou, dan uh, gaan we dat maar niet doen. Die vlag vroeg uitsteken, maar we hebben nog alle tijd te gaan. Te gast dus dit uur, Pieter van den Hogeband. En Pieter, elke week bezorgt de postbode bij ons een gesproken brief... met een boodschap voor onze gast. Jij dus in dit geval. En dat is een oude bekende. Ik zou zeggen, luister mee... Wie er wat over jou gezegd heeft. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Piet, hallo. Uh, het is me een eer om uh, even kort wat tegen je te zeggen. We kennen elkaar al heel lang. Uh, sinds dat eerste moment, ik denk een jaar of twintig geleden... begin jaren negentig, dat ik hier in Eindhoven lid werd... van die prachtige club PSV, waar jij al zwom. We hebben samen getraind, veel meegemaakt. Uh, Goeie dingen, uh, minder goede dingen, maar ook hele, hele mooie dingen. Uh, op een gegeven moment moest ik moest ik afscheid nemen van je, want mijn lichaam wilde niet meer. Het was op. Uh, maar wat ik je wil meegeven, je bent altijd een enorme inspirator geweest... zowel in het zwembad als buiten het zwembad. En uh, hou dat vol. Je bent een inspirator voor de Nederlandse sport. Maar ik denk ook voor Nederland op zich. Hou dat vast en uh, we gaan nog lang van je genieten. Het ga je goed. Goed. Marcel Bouda. Ja, dat was Marcel Woda met het woord aan jou gericht, Pieter. Hij zei uh, hele mooie dingen meegemaakt. Waar denk jij dan als eerste aan? Ja, um, nou, ik vind het juist ook mooi. De tegenslagen zijn de basis van het succes. En ik heb met deze vent zo samen afgezien, zo hard getraind. Maar dat resulteerde uiteindelijk in die, in die medaille die wij in de Estafette wonnen in, in Sydney. 4 200 meter vrijslag. Uh, we wonnen toen brons. Ik, Vanuit mijn tenen als slotzwemmer, ik een seconde onder mijn uh, wereldrecord... wat ik een dag ervoor had neergezet. En ik haalde nog een paar landen in. En we hadden brons. En er stond een kerel van 2 meter... Drie, gewoon bijna twee uur lang te huilen van vreugde. En dat was Marcel. Omdat hij wist dat dit zijn laatste kans was. En uh, dat hij uiteindelijk toch een Olympische medaille uh, had, had gewonnen. Ja, heel heel, heel erg bijzonder. En uh, ik ben hem ook heel dankbaar dat hij jarenlang uh, de kar heeft getrokken. Ik heb enorm veel van hem geleerd. En uh, ik heb dankbaar gebruik gemaakt van al zijn kennis. Uh, zeker ook de kennis die hij uit Amerika haalde. En, uh, en dat heb ik ook gebruikt en, en, om nog verder te proberen te, te perfectioneren. En ik heb hem ook altijd gevraagd van, blijf bij me. Ook, ook toen ze, wat hij zei zijn lichaam die me trok... Zijn gedrevenheid, zijn passie voor de sport. Ik zei: dan heb ik hier, Blijf dan trainen. Blijf, dat heb ik gewoon, gewoon nodig. Dat soort beleving bij sportmensen vind ik enorm uh, belangrijk. En uh, hij is nou een, een, een fantastische, goede zwemtrainer uh, geworden. En uh, ik moest van toevallig vandaag aan hem denken. Want er was een, een nummer op de ra radio: Forever Young. Ja. En uh, hij hield heel erg van surfen. En toen had hij een keer hadden we een trainingskamp. En wij, ik, ging, uh, ik, ging, ik lag lekker daar op het strand. En hij ging even uh, surfen. En toen uh, draaide dat ze draaiden ze in die strand en dit keihard en hij zei, oh die dat nummer hij ging keihard over dat water forever young dus ik stuurde hem toevallig net, net een berichtje dus, dus heel heel <laughs> grappig en hij is natuurlijk bekend van de, vanwege de Brabantse um, mop uh, Pieter van de Hogewand is gestopt want Marcel Wouda hij <laughs> is goed want ik, nog even wat jij net zei uh, Pieter um, die, die die de bronz, hè? die medaille op die estafette <laughs> die uh... Uh, dat, dat was zo belangrijk voor hem. Want hij was eigenlijk op hè, toen. Ja. Dat was een heel uh, emotioneel moment, denk hij ik. Hij was wel. tussen de Spelen top. En net in Atlanta werd hij vierde en vijfde. En uh, in Sydney werd hij weer vijfde. En tussendoor wereldkampioen geworden, Europese titel. En hij was gewoon versleten. Hij kon het gewoon niet meer. Hij heeft zo belachelijk hard getraind. Die man die had een, een longinhoud van 10,5 liter. Hij We heeft wel eens metingen gedaan ook met de hartslag. Maar had hij iets uh, van 24 slagen uh, in, in rust toen hij aan het slapen was. Hij was zo goed getraind. Maar in Amerika um, is het heel veel meters maken. En, en gewoon die, een hele grote. Um, machine. Het was een soort paard geworden. Totdat Jacques of Haren met hem aan de slag ging. En toen hebben we hem echt gepeinigd met, met uh, korte specifieke setjes. Veel, we hebben hem geleerd slimmer te trainen. Daardoor ging hij heel hard zwemmen. Is hij wereldkampioen geworden. Maar dan heeft hij wel de prijs moeten betalen van, uh, van die vele jaren ervoor. Dat hij zo hard had getraind dat hij in Sydney net niet meer uh, trok. Ben jij met hem echt vrienden? Ja, ik heb een hele goede band met hem. En um, um, ik heb um, ja, vind het toevallig hebben we laatst uh, van de week heb ik nog even met hem een hapje gegeten. En ik vind het ook heel erg leuk dat hij zich zo heeft ontwikkeld als persoonlijkheid. Hij was wels, um, hij heeft, is een fantastisch boek geschreven door Mark Hoogstad over zijn leven. En als je dat leest, is hij heel eerlijk, maar ook heel erg achterdochtig. En hij had heel veel achterdocht. Hij, hij snapte niet dat ik zo rustig kon zijn tijdens zo'n Olympisch finale. Dat ik dus die spanning kon gebruiken en er echt van, intens van kon genieten. Dat geloofde hij gewoon niet. En hij dacht ook dat ik, dat ik ja, spelletjes speelde, ook, ook uh, met sponsorcontracten, met financiën en zo. Maar ik was altijd heel eerlijk, omdat ik wist als we zouden samenwerken, dat we er alle twee beter van zouden worden. Dus, alle managementboeken, uh, proactief zijn en win-win situaties uh, creëren. En pas later zag hij dat ik, dat, dat ik daar geen belang bij had en dat ik altijd heel eerlijk en oprecht tegenover hem was. En dat, dat waardeert hij nu enorm. Dus dat is even in die periode die hij nu noemt, is dat wel even niet helemaal dikke vrienden geweest? Even katten de boom kijken en daarna. Ja, was het goed? Ja, hij, ik, ik had dat, op dat moment wel het zelfvertrouwen door ja. heel eerlijk te zijn. En hij had dat wat minder. En hij moest met name die bevestiging vinden in zijn prestaties. Dus hij ging ook. Hij was van de lange afstand, ik van de, van, de, van de sprint. En toen ging hij mij ook in die middenafstand een beetje ook opzoeken. En ik denk ook dat hij het, dat hij het ook lastig vond dat, dat mijn, ja, mijn beste vriend was Jacques Haren en dat was ook zijn trainer maar ja. wij, wij konden dat met z'n tweeën enorm goed scheiden en, uh, en hij zag dat ook dat wij ook, ook daar uh, nooit over spraken ook niet over anderen of van, nee, want Jacques was ook zijn trainer en daar ging hij helemaal voor en hij, hij trok niemand voor en, uh, en uh, gelukkig heeft Mar is Marcel dat ook allemaal bijgesteld en dan zie je dus nu als trainer toen hij begon bij de jeugd en hoe hij dat nu doet ja die man heeft zich zo ontwikkeld en ik vind het heel erg bijzonder en leuk om in mijn mensen die ik mag dat hij zich op een goede manier ontwikkelen. Ja, want zo zie je maar weer dat dat ook weer een totaalplaatje is, waardoor je alleen maar groeit als mens. Ja, absoluut. Goed. Mooi, mooi die herinneringen daaraan. Um, ja, daarmee met Marcel Wouden ook. Kijken we natuurlijk ook even terug in die tijd. Sydney kwam naar voren. Ja. Um, alle plakken. Ik vind dat toch nog wel even aardig. Dat we even teruggaan in de tijd. Kijken naar jouw uh, gouden plakken. Van de hoge band met de zwarte badmuts. voor met de gele badmuts. Van de Hogeband gaat winnen. Pop gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband. Het is een lange rechte lijn ongeveer. De acht sprinters. Maar van de Hogeband begint nu voorbij Klim te komen. En waar blijft Popov? En Jerry Hall Jr. ook nog altijd kans heeft, Maar het wordt van de Hogeband. Ja! Weer van de Hogeband. Van de Hogeband weet dat het nu kan. Dat het nu moet. Van de Hogeband! Niet! Hij wint. En de Hegeband wint. Kun je het nog aan horen, Pieter? <laughs> Moet, ja. nou, in ieder geval, ik ben blij dat ik mijn eigen stem niet hoor. Dat ik dat het, dat het geluid van Jeroen Gruter hoor. Ja. En... Um, ja, uh, goede, goede herinneringen. is al wel een hele tijd geleden. Ja, ja, helaas wel. Daar heb je gelijk in. Ik wil nog heel even een klein overstapje... naar, uh, naar de jeugd, uh, Olympische ja, spelen, ja. spelen houden. Ja. Uh, maken. Ja. Um, we hebben het nou nog nu over toppers, jij. Maar ja. uh, is het ook zo dat um, daar aan die vorige spelen... die we gehad hebben, mm -hmm. vorige edities... dat daar inderdaad Messi aan heeft meegedaan? Uh. Dat een heen-en daaraan maar heeft ja, meegedaan? Nee, Messi was wk-voetbal natuurlijk. Ja. Ja, maar dus, de, de, wel de link... Um, Messi heeft dus hier in Nederland met het WK Jeugd-WK... voor het eerst internationaal laten zien hoe goed hij was. We ja. weten uiteindelijk hoe goed hij is geworden. Ja. Justine Hene heeft meegedaan in die Europese Jeugd-Olympische Spelen. Ja. Heeft uiteindelijk fantastische uh, toernooien gewonnen. Ook een Olympisch kampioen geworden. Uh, Kanselara heeft daaraan meegedaan. Um, we hebben nou ook een, een meisje uit Litouwen, Ruta. Die heeft uh, vorig jaar uh, de Spelen gewonnen. Het jaar ervoor de Europese Jeugd-Olympische Spelen. Fantastisch talentvolle zwemster. Ja, de... de als kampioenen van de toekomst gaan wij aan het werk zien uh, 14 tot 19 juli in Utrecht. Ja, je kunt het inderdaad maar niet gezegd hebben. Maar toch zou ik graag willen dat je ons nog iets meer uh, aan de hand neemt. Als je ja. het zou kunnen in ieder geval. Want inderdaad, we gaan naar Utrecht toe. Uh, ja, helaas. Uh, kijk, nu weten we dat we naar Henaire hadden moeten gaan. <laughs> En we hadden naar jou moeten gaan. Uh, maar heb jij dat je zegt, daar moet je op letten? Heb jij je tips voor ons? Nou ja, kijk, ik heb, uh, dat is de, de, de zwemsport is het meest de, de dichtbij. En er is een, een meisje, Marit Steenbergen. Marit Steenbergen. Ja, noteren, ja. fantastisch talent. Hele goede bouw, ik heb haar zien zwemmen, hele goede techniek. En wat veel belangrijker, er zit een goede kop op. <laughs> dus ik heb haar nou een paar keer meegenomen, ze is dus 13, 13 jaar, um, um, uh, met interviews, hoe ze zich presenteert. Dat is gewoon een, een echte. En, um, en zo hebben we nu ook gewoon, ja, dat, is, dat is dan in, in de zwemsport, we hebben een paar fantastische goede uh, tennissers, uh, turnsters. Ik heb nu ook uh, met de ploeg uh, overdracht, hij uh, had uh, Marion uh, Olieslagen ook laten zien. Wie, uh, uh, uh, wat onze, onze kanshebbers zijn, goede volleyballers, Maar er handballen. zijn er dus gewoon echt heel veel. En we, we gaan, gaan, ons, gaan scoren. En we, we gaan, gaan scoren. ons richten op ja. Marit Steenberg, want ja. die heb ik notabene uh, genoteerd. Oh, dat is u, slim. Ja, hè? <laughs> u bent uh, rond deze tijd uh, ons bekende antwoordapparaat uh, gewend. Maar dat luisteren we in september weer gewoon af. En tot die tijd hoort u dit tijdstip, deze rubriek. Tune toppers. De verhalen achter de mooiste radio- en tv-tunes. Ja, vele radio- en tv-tunes zitten in ons collectieve geheugen... en daar zitten vaak mooie verhalen achter. Ron Vergouwer, die praat elke week rond deze tijd met een componist... van oude of nieuwe tunes. En we trappen af met een man achter de tune van onder andere Studio Sport, Maar hij deed ook de muzikale begeleiding van shows... van Rudy Karel en Miss Bouwman. Hij werd bekend als de man achter de piano. Maar ooit begon hij met een simpele accordeon... Ik heb het over Tony Eijk. De tunes die ik gemaakt heb zijn ongeveer begonnen in de jaren zestig. Uh, met het uh, begeleiden van artiesten. En als ze dan een hele moeilijke truc deden, moest je dat illustreren. Dus dat waren toch de eerste aanzetjes voor composities. Al die tunes waren van gammafoonplaten min of meer afgehaald. We waren nooit gecomponeerd. Toen kwam de periode dat zij bij de televisie zeggen: we moeten toch eigen tunes hebben. Dus er werd niet meer van gammafoonplaten afgehaald. Dan gingen we de studio in en dan gingen we tune maken. En ik herinner mij de tune zo'n beetje die ik waarschijnlijk voor het eerst gemaakt heb. in de Jaren 70, het programma Scala. dames en heren, goedendag. Zo zullen wij vier keer in de week uw aandacht vragen voor het NTS-programma Scala. Rudy Karel. Rudy Karel was echt variété, Maar die openingen die kon ik vooraf bespreken met hem. En dan zei ik, uh, Rudy, wat, wat gaan we doen? Nou, de, we hadden een formule gevonden. Het begon altijd met een pauk. Brede opening en dan 50 seconden ballet. Dan stoppen we weer Pauk en dan opkomst Rudy Karel. En dan kreeg hij applaus en dan ging ik nog een toontje hoger. Heel gemeen is dat muzikaal. Om nog meer applaus eruit te lokken. Fros, dat. dus spring. Dank u wel. Een heel goede avond dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij Hint. En wat is nu het typische tony eikgeluid geluid Is er een tony eikgeluid geluid tony Eijk geluid dat is alles wat van Koot en de Nermie hebben gezongen. Kinderen voor kinderen op een onbewoond eiland. Ik heb waar waanzinnig gedroomd. Tunes van Mies Bouwman, veel puzzelprogramma's. Het lijkt wel een opschepperij, maar ik wil het juist opscheppen om te laten horen dat ik in alle genres heb gedaan. Dus, oh, nou, dat is Tony Eijk. Nee, dat is geen Tony Eijk. Dus ik heb geen vaste, ik vind niet dat ik een vaste, wel met piano speel dan. Dan haal je mij duizenden. Hallo, dit is Klassewerk, ja. Als je een tune... Tjoen gaat schrijven, dan vraag je altijd eerst: is het voor een groot orkest, is het voor een klein orkest, moet het modern zijn, want ik vind ook dat de mensen hebben toch hun, hun inspraak erin, moet het komisch zijn, dat moet je invullen, en dan vraag je, is er veel geld voor, tegenwoordig wordt het allemaal bijna gemaakt op computer. Ik kreeg de opdracht om de muziek te maken voor de NOS. En wat je... Ja, wat is NOS? Die doen allerlei soorten programma's. Ik heb toen de truc verzonnen, wat dat ik dacht aardig was. Ik heb gezegd: het is geen, geen maasje. Vrolijk. Het is geen mineur. Ik pak drie noten deze. NOS. Dus dat heb ik ook laten doen door kindertjes laten zingen. Uh, NOS. NOS. Ik was daar wel gelukkig mee, maar niet tot slot meer. Toen dacht ik, moet ik nu weer schrijven? Ik heb ook het geluk gehad dat ik alleen maar met uh, mensen heb gewerkt. Zoals Rudy Karel, dat ging telefonisch, één telefoontje en geen geouwe hoorden meer. Van Koot en de Biedemdito. En ik ben een zeer bevoorrecht mens dat ik dat allemaal heb mogen doen. En ik doe het nog, maar niet meer voor Nederland om redenen dat, dan ben je ook verplicht om je muziek in de muziekuitgeverij... te doen bij een omroepvereniging. En ik heb gezegd, dat doe ik niet meer aan mee. Ik kon me dat ook permitteren, maar je moet maar alimentatieschulden hebben... of andere schulden, of je eh, wordt met de rug tegen de muur gezet. En doe je het niet, krijg je de opdracht niet. John de Mol, die heeft zijn talpa, die heeft zijn uh, muziekuitgeverij talpa... Al die arme kinderen die tegenwoordig maar contracten moeten tekenen... daar heb ik gelukkig nooit wat mee te maken gehad. En ik heb gezegd, ik doe dat niet aan mee, maar ik kan het me permitteren. En zodra er een nieuwe baas komt, zegt, we gaan vernieuwen. Ja hoor. En dat hebben ze ook met mijn tune gedaan, Tune van Studio Sport. Kon er kon iemand. En die wordt daar directeur en die zegt we gaan vernieuwen en doen. En dan ging het allemaal postmodern doen. Het is geloof ik nog in Engeland gedaan, wat dat gekost heeft. Kapitaal. Het aardige vind ik natuurlijk dat toen ze mijn tune ook hadden omgebouwd tot postmodern, hebben studenten uit Leiden, Minerva, een actie begonnen. Ze wilden de oude tune terug hebben, dat, dat streelde bij mij de ijdelheid. Tune is het net zoals het schrijven van een brief. De ene brief lukt beter dan de andere brief. En de tune van Studio Studiosport die was aardig gelukt, als ik het zo mag zeggen. Maar als je die brief dan weer moet inkorten, is de inhoud weg. En dat ging maar om vier, vijf seconden. Dat dat min... Ja, het moet sneller. Samenvattend, wat is het geheim van een ijzersterke tv of radiotune? Dat ze bij je thuis komen om erover te praten... en om te zeggen dat ze de tune van Sport toch prachtig vinden. Dat is het geheim. Tony Eijk hoorde u in Tune-toppers. Elke week kunt u ook een prijzenpakket winnen met daarin onder andere het Tunes-boek. Waarin u alles kunt lezen over hoe bekende tunes tot stand zijn gekomen. Moet u dan wel wat voor doen, namelijk naar onze website gaan, deperstribune.nl. En ons vertellen van welk programma deze Tony Eijk-tune ooit was. Ja, en als u zojuist goed heeft opgelet, dan weet u het. Ga even naar deperstribune.nl en klik op Tune Toppers. En daar kunt u trouwens ook het muziekje nog een keer beluisteren. Pieter van der Hogeband. Ja, Camille Eurlings is uiteindelijk de opvolger geworden van... Uh, Wat je me nu? Van Willem-Alexander, ja. Nou ja, laten we zo zeggen. Iedereen uh, is er eigenlijk over verbaasd. Want men vindt trots van de mensen vindt dat jij het had moeten zijn. Zo, ja. Net, net. Op de eerste plaats vind ik dat, uh, dat gegeven enorme eer. Uh, maar ik ben heel erg blij met de keuze voor Camille Eurlings. Ik heb uh, ook gisteren even met hem contact gehad. Hij, uh, uh, ik heb hem ook uh, gefeliciteerd met zijn, met zijn benoeming en, uh, en ook gezegd uh, dat ik daar uh, uiterst content mee, mee, mee ben. En hij is ook heel erg, staat ook er heel erg open om, om uh, de, de sportmensen die wij nu, die ons land heeft voorgebracht, om, om daar um, een goede dialoog mee aan te gaan om ervoor te zorgen dat wij gewoon uh, goed vertegenwoordigd zijn uh, binnen het IOC. Maar als Nederland nou iets uh, uh, eensgezinder uh, had gereageerd... op het uh, mogelijk binnenhalen van de Olympische Spelen, 2028... had dan misschien wel de keus Pieter van der Hogeband moeten zijn? Uh, <laughs> nou... Uh, nee, nee, ik vind gewoon dat ik op dit moment... ik heb mijn handen vol aan die Europese jeugdlimpissie Dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. En ik vind uh, dit een uitstekende keuze. Deze, uh, Camille Eurlings uh, heeft heel veel verstand van de politiek. zit in het bedrijfsleven. En uh, ja, de factor sport is dus uh, iets minder belangrijk. Maar daar kunnen wij vanuit de sportwereld enorm goed voor zorgen... om hem goed uh, van informatie te voorzien. En dan uh, het is het gewoon de uh, zaak dat hij dat, uh, zijn werk goed kan doen. Goeie keuze dus volgens jou, Pieter. Eind ja. deze maand, dan vindt ook het de WK Zwemmen plaats in ja. Barcelona. Ga je naartoe? Ja, ga ik ook naartoe. Oké, okay, dat is hartstikke goed. En daarna mag ik hopen op vakantie. Pieter, ja. dank je wel voor uh, je komst naar de studio. En succes. Dank je wel. Fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. The Warm Sounds. Birds and Bees. Het is 6 voor 10 uur. Luister naar de Caro op radio, 10, uh, radio 1. Neem me niet kwalijk. De peerstribune is een programma van Max. Men nemen twee honden, een piano en een ensemble.